Het is drie uur, even kunnen met het NOS Journaal. Oud-first lady van de Verenigde Staten Barbara Bush is overleden. Afgelopen weekend maakte haar familie al bekend... dat ze erg ziek was en niet meer behandeld wilde worden. Barbara was de vrouw van George Bush... die in 1989 president van Amerika werd. Ze hield zich al als first lady op de achtergrond. Zo liet ze niet weten dat ze het oneens was... met het strenge abortusbeleid van haar man... Barbara en George kregen zes kinderen. Zoon George W. Bush was van 2001 tot 2009 president. Barbara Bush is 92 geworden. De Verenigde Staten en Noord-Korea hebben contact over een mogelijke ontmoeting. Dat heeft president Trump gezegd op een persconferentie. Hij zei dat er op extreem hoog en direct niveau wordt gecommuniceerd... Volgens Trump is er ergens in de komende twee maanden een ontmoeting. Vorig jaar dreigde Trump nog met Fire and Fury als Noord-Korea door zou gaan met rakettesten. Nederland wil bijna een miljoen euro terug van de directeur van een ontwikkelingsorganisatie in Mali. Minister Kaag dient in Mali ook een aanklacht in tegen de directeur. De organisatie verduisterde het geld tussen 2012 en 2015, blijkt uit onderzoek door accountants. De naam van de organisatie wordt niet bekendgemaakt, zegt Kaag... want er wordt nog een rechtszaak voorbereid. IJsland gaat weer jagen op finvissen. De walvissoort staat op de lijst van bedreigde diersoorten... van het Wereld Het grootste walvisvaartbedrijf van IJsland wil in de zomer... zo'n 160 finvissen vangen in de Noordelijke Atlantische Oceaan. Afgelopen twee jaar was er een pauze... omdat de export van finvissen naar Japan stil lag... IJsland is samen met Noorwegen het enige land... dat openlijk het wereldwijde verbod op commerciële walvisvaart negeert. Dan nog het weer. Vannacht is het rustig en vrij helder... met minima rond een graad of zes. Komende dag veel zon en een matige oostenwind. Het wordt 20 tot 26 graden. Op de stranden kan een koele zeewind opsteken. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Met Jeroen Kortschot. Just don't want you to know I can see through your mask. that you die And your death will come soon Welkom terug bij Focus, dagprogramma van de NTR... met mooie verhalen over wetenschap en geschiedenis. Dit was Bob Dylan met Masters of War. Het is inmiddels vijf minuten over drie. Het eerste uur ligt achter ons... maar we hebben natuurlijk nog veel moois op het programma staan... de aankomende uren. Zo gaan we het hebben over de vraag of invasieve exoten... dat zijn planten en dieren die hier niet van origine thuishoren... zoals de tijgermug of de Japanse duizendknoop... misschien ook nut kunnen hebben dan hoeven we ze ook niet te bestrijden. En aan het eind van het uur bellen we even met hoogleraar Mediastudies... Um, Joost Rasens, hij zit in de VS... en hij doet onderzoek naar serious gaming. Dus niet de hele dag door FIFA voor de fun gamen... maar gamen om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Be beïnvloeden. De Game van Sarah Fairfield, vakkundig uitgevoerde popmuziek... van uh, de Nederlandse Sarah Fairfield, een alter ego van Anneloes Verveld. Die koemlode afstudeerde aan het Conservatorium van Amsterdam... en in uh, 2005 debuteerde met, uh, met deze plaat. En het uh, heeft de wekenlang op nummer 1 gestaan. Het was, uh, het was een groot succes. Tegenwoordig heeft uh, Sarah Fairfield een uh, zangschool in Amstelveen. We gaan het hebben over Exoten... Door menselijk toedoen komen er allemaal dieren en planten in Nederland... die hier niet van nature voorkomen. De tijgermug is er één, de muskusrat en de Japanse duizendknoop. Dat is een soort struik. Het nadeel van deze nieuwe soorten is dat ze nog maar weinig vijanden hebben in Nederland... en daardoor flink kunnen woekeren. Sommige soorten zitten ons daardoor enorm in de weg. Denk bijvoorbeeld aan de muskusrat... die al een eeuw geleden in Nederland werd geïntroduceerd, en sindsdien vlijtig gaten graaft in onze dijken... Hoe erg is het eigenlijk gesteld met deze invasieve exoten? En moeten we ze allemaal bestrijden, of kunnen we er ons voordeel mee doen? Daarover ga ik het hebben met Anne Martens. Zij is programmamaker bij het wetenschapsprogramma Focus en met Norbert Peters. En hij is botanisch filosoof. Jawel. Welkom allebei. Ja, Norbert, botanisch filosoof. Um, wat doe je eigenlijk? Ja, ik, ik ben de enige in Nederland. Er schijnt nog iemand in Mexico te zijn die zich ook zo noemt. Ja, botanisch is eigenlijk begonnen als een soort grapje. Charles Darwin, de, de grote Britse bioloog, heeft een keer die titel gekregen. En eigenlijk wil ik er gewoon mee zeggen dat ik me veel bezighoud met de wetenschapsgeschiedenis van botanie. Überhaupt met botanie. En vaak verhalen achter planten uitzoek. Vooral planten waar je bij 1, 2, 3 niet van denkt dat dat hele interessante verhalen oplevert. En, en dat is dus hoe we uh, ons... Hoe we Ten opzichte van die planten staan. Hoe wij die planten gebruiken. Hoe we nadenken ja, over die planten. Zeker. Of zeker. Onze relatie tot het plantenrijk. Ja. ja. Dat, dat staat centraal. En eigenlijk een klein beetje op, op het grensvlak tussen filosofie en botanie dan. Ja. Oké. Okay. Ik hoop dat je straks een duidelijk wilt doen. Want het is een interessant onderwerp. Waar Anne een mooie uh, uh, reportage over gemaakt heeft. Die duurt een half uur. Aanstaande donderdag te zien bij Focus TV. Uh, op NPO 2. Um, Anne. Mm -hmm. Exoten. Invasieve exoten, planten, dieren die uh, hier niet van nature thuishoren uh, en die uh, ons land binnenkomen. Ik hoorde filosoof al allerlei aantekeningen maken hier uh, bij deze opmerkingen, maar <laughs> voor het gemak noem ik het even zo. Ja. Wat, wat is wat voor jij het meest in het oog springende voorbeeld van, van exoten? Um, nou, het is misschien een beetje een, een persoonlijke. Uh, ik, in mijn vorige gesprekken kwam ik erachter, dan belde ik iemand en die zei van ja... Um, Springbalsamine is een exoot. Ja, en toen dat dacht zijn die leuke plantjes. Die... Ja, dat zijn van die roze bloempjes. En dan hebben ze een soort van knopje. En dan kun je dan aan tikken en dan springt hij zo open. Ja, dat moet iedereen doen in, in de, de zomer. Het dus na zomer Ja, mijn mij. hele jeugdsentiment ja. is daarop gebaseerd, zo'n beetje op die plant. Ja. En toen kwam ik erachter van, goh, dit is dus nu een invasieve exoot. En die staat ook op de, volgens mij ook op de Europese Absolute. lijst. Absoluut, ja hoor. Van ja. planten die eigenlijk niet verhandeld of verspreid mogen worden. Wat is er? Terwijl het eigenlijk ooit begonnen is als een, als een tuinplant, Zeker. begrepen. Die hartstikke leuk is. Wat die is hartstikke er erg leuk is, is de, lekker ruikt. Wat is er erg aan de springbals? Nou, wat ik begreep is dat die, um, ja, het is het is een eenjarig plant. Hij groeit heel snel. Dus neemt heel veel licht weg voor andere soorten. En in het najaar dan sterft hij af. Dus dan blijft er eigenlijk gewoon een soort van braakliggende grond over. Ja. Dus het is gewoon niet zo duurzaam. En hij neemt ook um, van andere bloemen. Weet je, omdat hij veel bijen aantrekt. Ja. Um, ja dat klopt heb ik laatst gezien ja, dat dus er heel veel insecten al mee zitten ja, ja en hij neemt dus veel uh, ja voor andere planten die, die worden dus niet bestoven doordat um, ja, ja. de springbalsemine al alle bijen aan dus de biodiversiteit in de plantenwereld gaat er door achteruit door het uh, ja, roepen, ja het is, dat is een beetje ja. de kenmerk van uh, het is, een, het is een hele rare oh, plant. Soort, ja. Het is een hele leuke plant. Uh, ik, ik vind de vind ik leuk omdat hij komt uit de Himalaya. Dat is toch wel vrij uniek. Er is op een gegeven moment in de 19e eeuw zijn expedities geweest naar de Himalaya. Hij is op een gegeven moment door de botanische tuin van Calcutta is hij gestuurd naar Engeland. En zodoende heeft hij zich verspreid. Men herkende ook wel dat hij het hier heel goed deed al. We hebben ook een aantal inheemse balseminen. Uh, dus we hebben de grote en de kleine uh, springzaad noemen we dat dan. Dat zijn die gele bloempjes. Maar dezelfde vruchtdoosje. Inderdaad, ook dat gevoelige vruchtdoosje, alleen wat kleiner. De reuzenbalsmin heeft een wat groter vruchtdoosje en inderdaad, het aardige is inderdaad, als je ze dus inderdaad aanraakt. Dat zit ook een beetje in de Nederlandse naam van Grootspringzaad, Nolime Tangere. Dat is, dat is Latijn voor raak me niet aan. Oh ja? Uit de Bijbel. En dat heeft dus inderdaad alles te maken inderdaad, met die beweging. Omdat het heel raar is dat het ineens. Je schrikt er ook de eerste keer. Als ja. schrik je er ook van. Ja. Omdat het in één keer beweegt het in je hand. En zo slingert het dus inderdaad zijn zaden weg. Ja. Dus wij helpen eigenlijk in ons enthousiasme om die zaaddoos aan te raken, helpen wij de verspreiding van deze plant ja. aanzienlijk. En deze plant is dus via Kew Gardens, via die, die gigantische opkwekerij van, van het Britse koloniale rijk uh, er moeten duizenden planten verspreid zijn over de wereld via die botanische tuin in de ja, poging om allerlei dingen te verspreiden. Het was dus een oh, tuinplant of zo begreep ik. Maar nu ja. zag ik net op internet dat er ook allemaal werkgroepjes zijn van mensen die dan bij elkaar gaan komen om die plant handmatig uh, de grond uit te trekken. Die vinden hem niet leuk. Nee, die, die, die ja, die, die treden echt op tegen het verspreiden. Dus In, die, In Engeland bestaat dat ja. al. Ja. Je hebt de zogenaamde bals, balsambashers. Dat zijn groepjes die erop <laughs> uittrekken. Om deze balsamine zuur te maken. Het probleem okay. is alleen dat het vaak. Als er al zaaddozen aan zitten. Dan helpt het eigenlijk alleen maar de verspreiding. Heb je dan ook weer tegen demonstranten die pleiten... voor uh, open grenzen, voor planten of zo? Ik denk dat ik een van de weinigen ben... Die, uh, die best blij is met deze plant. Ik bedoel, ik vind het... het is een hele mooie plant. En ik denk dat hij laat ook goed zijn nut zien. Ik bedoel, heel vaak hebben die invasieve exoten... hebben toch een beetje, hebben toch een beetje het idee... Van dat ze eigenlijk alleen maar... de biodiversiteit verstoren... En, en eigenlijk niet goed in het voedselweb passen. Maar juist die reuzenbouw is zo aardig... omdat het is echt een, een, echt een nectarplant... En, en, en dan een late bloeier. En dat maakt hem eigenlijk best aardig voor de Nederlandse natuur. Omdat we hebben best wel een groot probleem met bestuivers, bestuiverspopulaties die teruglopen. Ja. Omdat deze vrij ja, de laat bloeit. en en zijn er weinig van. Ja. Dus imkers zijn er ontzettend blij mee. Want mm. hij bloeit vrij laat. Geeft heel veel nectar. En, daar, en ook goede honing. Ja. En, dus vaak als de inheemse planten een bloeiperiode hebben gehad, dan, dan gaat deze reuzenbalsamie nog even door. Dus het is vooral voor, deze, voor de wilde bijenvolken en holvolken om de winter door te komen eigenlijk een, een hele fijne plant. Ah. Hij heeft dus ook voordelen. Maar ik hoor net dat de de, de boterbloemmetjes zou niet meer groeien... waar die uh, mee in heeft ja. gestaan. Ja, ja, ik bedoel... kijk, ja, dit, uh, dus voor brandnetel. Het groeit vaak een beetje... aan uh, oevers. Uh, um, en dan krijg je inderdaad dus brandnetel... boterbloempjes. Andere planten die daar meestal staan... Die, ja, die worden wel verdrongen. Het is inderdaad een vrij... wat je al zei... het is een vrij snel groeiende plant. Ja. Uh, hij kan zo'n 2,5 meter hoog worden in een jaar. Wat toch wel aanzienlijk is. Het is geen reuzenberenklauw... maar het is, het is niet ja, flink, te minder... Is het ja. een, uh, ja. is het een flinke plant. Ik denk dat het qua woeker in Nederland valt het op zich nog mee als je het vergelijkt met Engeland. Engeland is er wel wat erger aan toe. Ja. Um, maar ja, het is dus inderdaad een beetje zo'n Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Hè? Aan de ene kant heeft hij een hele goede kant. Namelijk, het is wel, e wel degelijk echt een plant... die de biodiversiteit juist een steuntje in de rug kan geven... in moeilijke tijden. En tegelijkertijd, ja, hij gaat inderdaad wel op plekken staan... waar anders andere planten staan. Ja. Anne, zijn er meer exoten die die eigenschap hebben? Uh, nou ja, in de uitzending hebben we het ook over muskusratten bijvoorbeeld... Die is ooit uh, door, een, schijnt door een Tsjechische graaf, is die uit uh, Noord-Amerika naar Tsjechië gehaald. Vijf ja, stuk. fijn op te schieten. Ja, en uh, ze hebben ook wel gekweekt voor de, of niet? Gefokt voor de voor de pijls. Oké, okay, dat maar zijn goed, voordelen. Maar dat ja, zijn voordelen waar we tegenwoordig wat minder dus, uh, positief naar kijken. Ja. Dat je erop kan schieten en dat je er een jas van kan maken. Ja maar ze zijn dus verspreid en in Nederland ja, zitten ze ook overal ze zitten in dijken en uh, ik, ja, er zijn, elke muskusrat kan al twintig jongen per jaar krijgen en na een half jaar zijn ze weer geslachtrijp, dus kun je nagaan hoe snel het kan gaan als je niets doet ja, nu, nu ben ik opgegroeid in een deel van Nederland uh, wat ver boven de zeespiegel ligt, maar ik woon nu in, uh, in een polder, ik vind dat die best uitgegroeid moeten worden ja, nou ja, ja. Wat, wat, is voor, wat is het voordeel van de muskusrat? Het voordeel van de muskusrat. Nou ja, goed, vroeger oh. aten ze hem op hè, in België. Je kan hem eten. Ja. Maar dat mag geloof ik nu ook niet meer. Um, het voordeel van de muskusrat. Ja. Ander, Ringen, voorbeeld. Uh, ander <laughs> voorbeeld. Je had het over oesters. Uh, ja. De Japanse oester is geïntroduceerd in de Zeeuwse wateren. Omdat de Zeeuwse oester, de platte oester, ja. uh, doodgevroren is. Ja, ja de, dat vond ik wel leuk. Om... In de hel van 67. 63. Pardon, van, 1963. van 63. Ja. Uh, dat is een exoot met een... Ja, die, die eten we allemaal. Ik denk dat, dat heel veel mensen uh, niet weten hoe een platte oester, een inheemse oester eruit ziet. En iedereen kent de uh, Japanse oester, die hele ja. ruwe uh, schelp. Ja. Dus dat is een exot waar eigenlijk weinig mis mee is, toch? Of is er ook hier een keerzijde? Mm, nou, uh, ja, dat is in, uh, in Zeeland zijn ze dus wel... Nou ja, um positief gesteld ten opzichte van de Japanse oester. Maar er zijn ook heel veel plekken... Um, in Europa, of misschien ook wel... elders op wereld... Um, waar die met ballastwater is meegekomen. Bijvoorbeeld in de Waddenzee. Daar is die ook... Uh, terechtgekomen. En daar haten ze hem... allemaal. Mm -hmm. Omdat... die Japanse oesters, die maken een soort van... Uh, oesterbedden. En... Uh, die nemen de plek in van de... Van de mosselbedden. Ah. En uh, vogels die... Uh, ja, ja, er zijn heel veel vogels afhankelijk van die mossels, mossels om te eten. Maar die oesters, die zijn, veel, weet je, zijn echt hele grote, weet je, soms al 20 centimeter grote schelpen. En keihard. En ja. de vogels krijgen die niet open. Dus die leuke vogeltjes dus, waar uh, we allemaal zo dol op zijn op het wat. Die ja, kunnen die oesters niet eten. Nee. en, en die, hebben dus dan, ja, dus die oesters die nemen de plek in van die mossels. Dus er zijn ook vogels die dus minder te eten hebben. Ja. Dus um, ja, daar, daar, um, ja, daar hebben ze een hekel aan dat ding we hebben het hier over de zee. Kan je, kan je er eigenlijk iets tegen doen? Tegen de verspreiding van dat soort exoten? Nee, niet meer. Nee. Dat gewoon. Want die, die, ja, die oesters die, die laten dan af en toe wat larfjes vrij. Of tenminste die komen dan vrij. En die, die hechten <laughs> zich op een hard stukje. Hm? Dus als er maar één stukje schelp ligt of zo. Dan kan zo'n zo larfje zich daaraan hechten. Dus ja je zou... Of de hele Waddenzee moeten leegschrapen, Dus al het schelpmateriaal wat er al ligt. Maar dat is natuurlijk onbegonnen ja. werk. Gelukkig de uh, grijpt de natuur in. Want er is inmiddels ook een, weer een andere een Japanse soort gekomen. De oesterborder. En die ja. vreet weer de Japanse oesters op. Ja, die is uh, ooit ergens in Frankrijk opgedoken. En nu zit die ook in de zuidwestelijke delta. In de Oosterschelde. Tot verdriet van de vissers. Tot en... verdriet van de, van de, van de oesterkwekers. Want die, uh, ja, dat is een soort heel... Ja, het is eigenlijk een heel mooi schelpje. Een beetje een soort, uh, ja... Uh, een gekruld schelpje en daar zit dus een, uh, ja, een beestje in die, die zich dan weer hecht op, uh, op mossels uh, doen ze het ook op, maar ook op oesters en die laat een soort enzym vrij en dat, dat brandt als het ware, een, of dat smelt een gaatje in de, in de oester en dan kan die zo uh, de oester een beetje opslorpen. Ja, is dat dan dus, een conclusie die we moeten trekken van, van uh, die exoten? Het is een hoop koude drukte want de natuur die regelt het wel en uh, als, er, als er iets gaat woekeren dan komt er toch alweer een, een, een, een, een parasiet of zo en die gaat die ja. Uh, of het zit het woekerbeest te luif. Ja, dat is ook wel een van de kenmerken van, van ja, hoe noem je het? Invasieve exoten. Dat ze gewoon in een nieuw ecosysteem komen waar nog geen natuurlijk vijand is. Dus um, ja, het kan een tijdje duren. Weet je, misschien duurt het een jaar, misschien duurt het honderd jaar, misschien nog veel langer. Maar er zal altijd wel weer een beestje zijn. Wat, of, of een plant of een schimmel die toch opeens overstapt van een van een soort die er al is naar zo'n nieuwe soort, maar dat duurt gewoon even. Maar ik denk ja, in, in, in dat het wel in de, de uitvoering zit iemand kan. die. Uh... Ja, nee, maar ik denk inderdaad dat je. Ik denk dat je gelijk hebt. Kijk, wat een beetje het probleem is in de hele discussie rondom invasieve exoten is dat af en toe de natuur veel te veel wordt afgeschilderd als een hulpbehoevend ja. uh, oud mensje. Ja. Terwijl de natuur ook wel over een behoorlijke veerkracht uh, bezit. Dus nou ja, is het ook niet een, een signaal dat, uh, dat de natuur niet zo sterk is? Dat, uh, dat een springbalsamine zomaar hop de hele rivierbedding kan overnemen. Uh, of dat een uh, Japanse oester de hele Waddenzee kan overnemen. Zonder dat er andere soorten zijn die dat een beetje tegengaan? Dat gaat, kijk, op een korte, tij, op een korte tijdschaal. Kan dat zeker gebeuren. Er zijn gewoon woekeringen. Dat, dat, dat gebeurt zeker. Maar, maar dat is niet als je per se wat... een teken van een zwak ecosysteem of zo. Nou, dat is dus nogal even af en toe de vraag. Kijk, wat wel zo is... is dat heel vaak mensen al in zoverre gebieden hebben verstoord... dat ze eigenlijk de rode loper hebben uitgelegd... voor een invasieve exoot om zich te vestigen. Zoals ja. dus je bijvoorbeeld de reuzenberenklouw neemt... Ja, waar, waar zien we die groeien? Ja, dat zijn en toch die enorme eindelijk... planten waar je ook lelica kan branden, geloof ik. De... Ja, daar zit inderdaad... Ja, zo'n fototoxisch sap zit daarin. Dat ja. uh, maakt, je, die maakt je huid eigenlijk heel kwetsbaar... Voor ...voor UV-licht waardoor je brandbladen krijgt. Ja. Nou zijn er op zich heel weinig uh, medische gevallen bekend... ...waarin dat ook daadwerkelijk gebeurt. Meeste mensen die weten al vrij snel de plant uh, te ontlopen. Ja. Maar die vestigen zich juist op die plekken die wij verrijkt hebben, omgewoeld hebben, vernietigd hebben. Ja. Uh, daar vestigen, ze, vestigen ze zich in, als een soort tandsteen. En dit is uh, bijzonder lastig om hem vervolgens dan ook weg te krijgen. We, in, vooral planten. Dat zijn eigenlijk uh, invasieve exoten. zijn eigenlijk een beetje de ongewilde cultuurplanten. Ja. Ze zijn meegekomen met de mens. Nou, dat dat heel letterlijk ding. bijvoorbeeld waterplanten die uit de aquaria komen. Dan zitten boze. Ja een dijkgraaf of zo of iemand van de waterschappen in, uh, in jouw uitzending die zegt mensen moeten echt niet hun waterplanten uh, in de sloot kieperen, mm -hmm. uh, maar ik dacht ja, uh, maar die sloot is er we zo dadelijk aan toe dat die waterplanten ook uh, zomaar kunnen woekeren en een plaag kunnen worden. Mm. Uh, dat zegt ook iets over ja, maar het is wel zo dat zo'n wat ik al zei die natuur heeft wel een zekere mate van veerkracht. Is dus bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers wat ook zo altijd een invasieve exoto ook al niet groeit overal heen. Uh, maar in inmiddels gebots. is duidelijk dat er heel veel insectenpopulaties zoals en aangepast op de plant en hem ook eten. Okay. Dus heel, va heel vaak sluiten de gelederen zich toch wel vrij rap. Waardoor als je hem dan vervolgens weer gaat weghalen, je eigenlijk ook ineens de planten plant- en dierensoorten uh, het leven zuur maakt. Ja. Dat, voedselweb, of dat ecologisch web dat sluit zich eigenlijk redelijk snel. En dat maakt het denk ik ook zo problematisch. Dus je kan nu bijvoorbeeld de reuzenbalsamine overal gaan weghalen en dan denkt die Hommel van ah, dat is toch jammer. Ja. Hey, ik heb, het is september en ik zou toch wel een slokje, slokje nectar lusten. Ja. Dus dat, maakt het, dat maakt, het, maakt het lastig. En wat ik ook bij wil zeggen is dat: kijk, we, we leven in een, in een wereld, een kosmopolitische wereld, met, met, glo, met globalisering, massamigratie, eh, vervoer. Over de hele, je kan de hele planeet afreizen. En dat. dat ja, dan is het niet heel vreemd dat er op een gegeven moment ook dieren en planten gaan meeliften. Of dat nou in aquaria zijn, of in de ba het ballastwater van een schip, of ergens aan je broek uh, een klein zaadje. Het maakt het heel lastig om dat nog uit elkaar te halen. Kunnen we dat uit elkaar halen? Nou ja, in, in, in veel landen proberen ze dat natuurlijk. Australië hebben ze een aantal slechte ervaringen met ja. exoten. Uh, daar de, de, de, de, proberen ze echt alles, ook om de landbouw zo te beschermen. Om uh, exoten buiten te houden. Engeland ja. is vrij streng land op dat gebied. Ja. Uh, dieren moeten in quarantaine als je ze wilt Voeren. Zeker. Uh, is dat haalbaar om het vol te houden? Ook voor Nederland bijvoorbeeld. Ik, ik, ik denk het na nauwelijks. Met, met, met, de, met de groeiende wereldbevolking en gewoon in de, de massale migratiereizen die wij maken is het onmogelijk. En daarnaast moeten we niet vergeten dat planten en dieren ook zeer, zeer, zeer goed in staat zijn om zelf te reizen. Ja. Dus de, de, de spoel hier wordt regelmaat zaden van tropische planten aan de, aan de Noordzeekust staan. Ja, en dus alleen die gedijen hier niet, want het zijn tropische planten. Maar hè, we moeten niet vergeten dat het planten en dierenrijk ook zeer lustig is. Ja. En ook zeer vaak op eigen kracht. Uh, maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Er zijn bepaalde barrières. Australië is daar een heel goed voorbeeld van. Er is een barrière tussen de Aziatische plaat eigenlijk als het ware en de Australische plaat. En ja. dat heeft er dus voor gezorgd dat wij op het ene continent beideldieren hebben en op het andere continent hebben we zoogdieren. Dus dat, dat, dat zeker. Dat, die, die, die grenzen liggen er. En wat je, wat je natuurlijk wel gaat zien is dat wij nu een groot Pangea aan het maken zijn, langzamerhand. Ja. Dus die continenten die zijn wel uit elkaar gedreven. Die liggen wel los van elkaar. Waar ze eerst aan elkaar lagen. Maar door massamigratie, door vervoer en handel ja, komen die continenten eigenlijk stiekem meer dichter bij elkaar. De mens gaat er natuurlijk voor in die zin. Mensen leven overal en allerlei soorten leven door elkaar. Dat is, uh, vinden de meeste mensen ook niet rampzalig. Uh, dus dat is voor de natuur blijkbaar ook niet zo rampzalig. Dat is gewoon aan de hand. Ja, het gaat alleen nu op, natuurlijk op een heel rap tempo. En dat is natuurlijk wel. Ja, en het dat gaat dat, samen met de enorme uitsterving. Dus dan denk je al snel van. Ja, het zijn dus inderdaad vooral de vooral eilanden bijvoorbeeld. Waar er een hoop endemische soorten. De dus soorten die echt specifiek zijn voor die eilanden voorkomen. Ja, die, uh, die hebben het heel lastig. Als ja. daar inderdaad. Uh, uh, want die heel vaak, dat zie, je met de, dat zie je bijvoorbeeld met de dodo. Hè? Die was niet aangepast. Ja. Um, eigenlijk aan een natuurlijke vijand meer. En, en wandelde daardoor. Zal maar de panden in van de, van de Nederlanders die daar kwamen. Ja. Dus dat, ja, dat, dat is binnen natuurlijk zeker. Er is een zekere mate van kwetsbaarheid op die, op die, uh, ja, op die want eilanden. Op vasteland, weet je, zal het niet zo heel snel gebeuren, per se, dat er echt een soort uitsterft. Door het kan gebeuren. Het ja. kan gebeuren, maar op eilanden is het inderdaad veel kwetsbaarder. Omdat die soorten ja, bedoel, veel specifieker op elkaar afgestemd zijn in zo'n ecosysteem. Ja, ik bedoel dat het uh, samengaat met een massale uitstervingsgolf. Denken we al snel, alle, alle soorten we krijgen veel minder soorten. Veel diersoorten sterven uit. En we hebben exoten. Die uitsterving is de schuld van de exoten. Maar dat is niet aan de hand. Dat is, daar zijn geen, of is daar ligt er wel een relatie? Nou, ik, ik bedoel, voor, voor, voor zover ik heb gezien. Denk ik niet dat je kan spreken van een een op een. De tussen tussen een invasieve exoot... die echt een andere soort eh, volledig het leven zuur heeft gemaakt en men heeft toen uitsterven. Het zou heel goed kunnen dat het tegen voorgekomen. Ik bedoel, 99% van alle uh, soorten die er ooit hebben bestaan, zijn uh, zonder toedoen van de mens zijn uitgestorven. Dus ik bedoel, uitsterven is. Uh, uitsterven ja, dat hoort, dat, dat, dat hoort er voor een deel bij. Het gaat alleen, het, de, er zijn perioden waarin het in een heel rap tempo kan gaan. Ja. En dat is natuurlijk wel. Uh, we zitten natuurlijk wel nu in een. In, het gaat nu wel heel snel. Ja. Um, en heel veel soorten vestigen zich wel heel snel. Dus waar je ziet inderdaad Australië en, en Azië, daar zie je inderdaad dat redelijk lange tijd zijn die apart, zijn daar soort van elkaar um, geëvolueerd. Um, en nu gaat dat eigenlijk vrij rap kunnen wij die grens over met boten en met vliegtuigen en gaan ze maar door. Dus dan moet je inderdaad, zoals Australië ook doet en Nieuw-Zeeland ook, moet je ontzettend hard. Uh, optreden. Ja. Maar of dat kan, hè, dat is uh, valt denk ik bijna, bij, ik denk dat dat buiten de machtsfeer van de mens valt, om, om op zo'n grote schaal uh, uh, ja, dat zo'n zo soort uh, immigratiebeleid te voeren als het ware. Ja, en misschien de filosoof uh, en de televisiemaker dus ook niet uh, met de schoffel de springbalsamine aanvallen voorlopig. Nee, zeker niet. Nee. nee, maar ik zal volgende keer dat ik wel zo'n zaadje zie, zou ik misschien toch niet erin knijpen. Ja... Ik wel hoor, het is toch echt veel te leuk om te doen zo'n zaadje wat wegspringt. Aanstaande donderdag om vijf uur half tien op NPO 2. Focus over exotische woekeraars. Dankjewel. Qualified. Van And Then Came Fall uit Leuven, België komen ze. The Russians, they, invited us. <laughs> they wanted us. We're not allowed yeah. to play Rasputin. <laughs> But all over in Russia, all in these small towns, um, they all knew, they all knew, Rasputin. I know they knew about Rasputin. Yeah. So and the best part of it for them is the end bit. Oh, those Russians! <laughs> <laughs> That's the one they love. They you know? <laughs> yeah. envy. They love that piece. <laughs> oh. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Ja, Odo's Russians, zegt de zanger, die waren dol op dit nummer. In totaal verkocht Bonnie M. even ter herinnering meer dan 150 miljoen platen. Uh, en de band was ondanks het vele playbacken en de super plastic disco. die ze maakten, super populair met aanstekelijke disco-songs. Uh, u kent ze wel van Rivers of Babylon, Daddy Cool. en nu is ook uh, Rasputin. Uh, het is echt een historisch onderwerp. En toevallig geweest is de redacteur van dit programma Steven Historicus. Steven. Wat weet je eigenlijk van die Rasputin? Nou, het nummer Rasputin van Boni M gaat over de Russische monnik Grigory Rasputin. En die werd geboren in 1869 in een boerenfamilie. Maar hmm. veel meer is eigenlijk over zijn jeugd niet bekend. Want heel veel van het archiefmateriaal is helaas vergoor, eh, verloren gegaan. Uh, wat we wel weten is dat hij in de 20ste eeuw vooral ronddrekt als pelgrim. Om zijn religie aan de man te brengen in ruil voor onderdak. Hij was een charismatische man en noemde zichzelf een heilige heler. Dat aritereert wel lekker. En dat viel ook Tsar Nicolaas II op. De Tsar nodigde Rasputin uit naar het hof... omdat zijn zoon leed aan ongeneeslijke bloedziekte, hemofilie. En iedere keer dat Rasputin langs was geweest... leek het net weer ietsjes beter te gaan met de jongen. Hij werd uiteindelijk een, uh, werd hij ook goede maatjes met de Romanovs... en hij schopt het zelfs tot persoonlijk adviseur van Tsar Nicolaas II... En zo groeide eigenlijk ook zijn macht... en de invloed van Rasputin, Rasputin aan het Russische Hof. Ja, maar superpopulair was hij volgens mij niet. Um, maar nu komt het ook waarom Boni M zo geïntegreerd is... in deze, deze historische monnik. Want die Grigori die hield er hele opmerkelijke theologische ideeën op na. Zeker, ja. en Hij was mysticus en hij redeneerde... hoe meer zonde, hoe groter de vergeving. En zondigen deed hij. Hij draaide zijn hand niet om voor een uh, wild seksleven. Bijvoorbeeld mm -hmm. de verkrachting van een non... Euh, hij zou de tsaar en zijn familie enorm in zijn macht hebben... en misschien zelfs wel uh, de lover zijn van de, van de Russian Queen... Eh, mevrouw Romanov. Uh, en als tijdens de, Tweede, de, tijdens de Eerste Wereldoorlog de tsaar naar het front vertrekt... wordt de positie van Rasputin zo sterk... dat veel mensen denken dat hij de ware leider van Rusland is. En dat lijkt hij zelf ook te denken... want hij wordt gezien op het balkon van het paleis in Sint-Petersburg... in zijn blote niksie. En hij roept... Dit is wat Rusland regeert! <trio> En dat kon natuurlijk niet heel erg zo blijven doorgaan. Dus Rasputin die werd in 1916 werd hij vermoord door de Russische prins Yusupov. De druppel die de emmer deed overlopen... was het Rasputin misschien wel een oogje had op de vrouw van de prins. In een brief nodige Yusupov hem uit namens zijn vrouw... om eens langs te komen op zijn paleisje. Rasputin kwam naar het paleis en werd uitgebreid ontvangen met koffie en taart. Wist hij veel dat hij vergiftigd was? Ja, maar het vergiftigen was niet genoeg, want hij ging niet dood genoeg gif wat volgens uh, zijn moordenaar een paard had kunnen doden, dat werkte niet. Dus besloot Youssef Poffer maar neer te schieten. Uh, en voordat hij het lichaam in de bevroren rivier gooide... sneed hij het ook nog in stukken en uh, zijn penis sned hij er ook af. En die schijnt te zien te zijn in het museum van erotiek in Sint-Petersburg. Lekker erotisch trouwens. <lacht> en de Russen zijn dol op het liedje. Maar we gaan nu toch maar even lekker naar Chuck Berry. It's the highway that's the best Get your kick kicks on Route 66 Trickberry, Route 66 Route 66 In 1964 mocht Willem van Kooten namens Radio Veronica... eens een kijkje gaan nemen hoe men in de Verenigde Staten radio maakte. Behalve met het idee voor de top 40... kwam hij thuis met een koffer vol banden en jingles. Straks een documentaire over dit stukje audio. En daarna duikt Gerda Bosma weer in het depot van Museum Boerhaven in Leiden. Dit keer komt ze met een bijzondere atlas. Met de meest gruwelijke anatomische plaatjes van het menselijk lichaam. Nu eerst muziek. Yesterday a child came out to one In deze gemondialiseerde wereld zou je denken... dat de tijd van ontdekkingsreizen achter ons ligt. Iedere millennial reist tegenwoordig zoveel mogelijk continenten af... in zijn gap year. En voor een zonvakantie naar Zuidoost-Azië... hoef je ook niet meer heel rijk te zijn. Meer dan ooit zijn ook wetenschappers op reis. En sommige van hen verblijven voor langere tijd... in een andere tijdzone. In dit programma praat ik met een wakkere wetenschapper. De veldwerkers van deze tijd. Aan de telefoon is hoogleraar mediatheorie Joost Razens. Hij doet veldwerk... In New York. Hi Joost. Een goede avond hier en een goede nacht bij jullie. Ja, het is inderdaad nacht en bij jou is het lekker avond... na een lange werkdag Klopt. in New York. Waar bestaan die werkdagen voor jou zo uit? Nou, dat is heel wisselend. Toevallig, uh, vandaag heb ik de hele dag gezeten... op de universiteit waar ik aan verbonden ben. NYU, New York University. Uh, ik ben daar verbonden aan het Game Center... En een collega van mij gaf daar vandaag een, uh, een collegereeks over een soort inleiding in game studies. En had mij uitgenodigd om drie uur te vertellen over mijn onderzoek naar wat ze dan serious gaming noemen of games for change. Games. daarvoor had ik Hebben een paar aanvraag... Die daar, ja, daarvoor had ik een paar afspraken met studenten die ook op dat onderwerp werken. Dus dat was een dagje NYU voor mij vandaag. Ik heb uh, oudere collega's die zich kapot ergeren als iemand een spelletje zit te doen op zijn telefoon op zijn werk. Um, maar dat soort games, daar is zelfs een centrum voor op de universiteit in New York. Nou, uh, NYU Game Center is een, eigenlijk een design school. Verbonden aan de universiteit, vandaar dat het ook de naam NYU draagt. En zij leiden met name game designers op. Die dus met name entertainment games maken. Dus gewoon de games die je gewoon kunt spelen op je Playstation of wat dan ook. Maar ze doen ook steeds meer aan wat je zou kunnen noemen serious gaming. Uh, dus al die games die ingezet worden voor, uh, ja, voor onderwerpen die niet alleen over entertainment gaan. Aha. En daar gaat mijn eigen onderzoek over, dus vandaar dat ik uh, op dat gebied contact heb met hun. Waar gaan ze nou wel over, als ze niet over entertainment gaan? Nou, een hele reeks uh, van, uh, van onderwerpen. Uh, ik ben verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar hebben wij een heel centrum op het gebied van dit soort games. Dat zijn learning games, help games. Maar ik doe met name Games for Change. En Games for Change zijn die games die erop gericht zijn... om mensen uh, bijvoorbeeld hun gedrag te laten veranderen... hun te informeren, uh, attitudes te veranderen. En ik richt me met name op twee, twee richtingen. Enerzijds uh, refugee migration games, dus, uh, dus migratie games. Games en het probleem van sustainability, duurzaamheid. Hmm. En op al die gebieden zijn er games in ontwikkeling die op een of andere manier proberen bij te dragen aan, zou je kunnen zeggen, een betere wereld. Ja. En dat was voor mij een belangrijke reden om naar New York te gaan. Omdat eigenlijk de, de, de meeste mensen die op dat gebied werkzaam zijn, hier verenigd zijn in een organisatie die ook Games for Change heet. Dus dat was voor mij aanleiding toen wij besloten om op z'n te gaan om specifiek naar New York te gaan. Juist. Ik heb, het is nacht, dus ik had, ik had wel tijd. Ik heb even die, die, een van die games die je noemt gespeeld. Um, en, en daarbij verteld wat er allemaal met mij gebeurde. Gaan we even laten horen. Oké. Okay. Ja, ik heb zo'n spel opgezocht. Zo'n serious game. Dit is de Migrant Trail. Um, een spel dat gaat over migratie... vanuit Mexico naar de Verenigde Staten. Een heel controversieel uh, probleem in Amerika. Um, dit spel dan kan je je helemaal verplaatsen in de belevenis van een migrant. Van meerdere migranten. Ik heb, ik heb hier Diego. Diego die is opgegroeid in Chicago als illegale immigrant. Maar om een of andere reden is hij gedeporteerd. Uh, terug naar Mexico. Waar hij dus niet gewoond heeft, dus hij wil weer terug naar Amerika. Um, maar dat kan alleen maar illegaal door de woestijn van Arizona. En zijn familie heeft geld gespaard. En in een winkeltje moet je dan als speler van die game een proviant kopen voor zijn tocht door de woestijn. Water, bonen in blik, worstjes, een pet, schoenen, dat soort dingen. En als je dat dan allemaal hebt, dan ga je met je tas op pad... en je wordt meegenomen door een coyote. Dat, uh, dat is een mensensmokkelaar over de grens uh, naar de Verenigde Staten. En, je, en daar kom je allerlei hindernissen tegen. Je wordt gebeten door schorpioenen, er zitten slangen achter je aan... Je raakt verdwaald. Uh, ja, hoe het afloopt weet ik niet, maar uh, je zit er helemaal in als je helemaal begint. Wat is de bedoeling van het spel, juist? Nou ja, je, je noemt het al. Er is, dat, dat valt natuurlijk helemaal op wanneer je uit Nederland komt. Er is een enorm. Nou ja, de United States die zijn niet zo united meer op dit moment. Het is een heel erg gepolariseerd land. Aan ja. en de ene zijde natuurlijk Trump, die de, de muur wil bouwen om die migranten buiten te houden. En die worden door Trump en de zijn beschouwd als criminelen. Terwijl anderzijds mensen, gelukkig ook veel die dus in Californië zitten. en ook rakend aan de grens van Mexico. die de nadruk leggen op. op, op, op dat je empathie moet hebben voor die mensen. Dat het een moeilijke positie is voor migranten. Dat het levensgevaarlijke reizen is. Dat familiehereniging van belang is. Ja, wij horen daar dat, niet zoveel van ja, hier in Nederland. Maar dat is een, een, een groot splijtend issue in, in Amerika. Hè? Ja, dat, is, dat, dat loopt helemaal uh, door, door, door Amerika heen. Uh, dat valt sowieso op als je hier zit. Mm -hmm. Zowel uh, met name dit thema, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld uh, duurzaamheid. Maar nu hebben we het specifiek over deze game. Uh, dat splijt echt gemeenschappen. Dat is, uh, uh, ook als je dus we hebben een abonnement hier op de New York Times. Ja. Nou, er staan dagelijks dus hier de, de voorpagina's van vol. En deze game probeert een bijdrage te leveren aan dat debat. Hè, dat mensen geïnformeerd worden wat er nu eigenlijk echt aan de hand is. Voor de mensen die niet de New York, uh... York Times lezen dus? Nou ja, veel, veel jongeren. Ik was vandaag dus met een groep studenten, zo'n twintig studenten... die toch een designopleiding doen. En die houden zich daar wel mee bezig, maar ook niet dagelijks. Dus voor hen was het ook een eye-opener om dan met elkaar dat spel te spelen... Om dus te zien in hoeverre dat dat soort spellen echt effect hebben. Hè? Of mensen op een andere manier naar dat probleem gaan kijken. Of mensen hun attitudes gaan veranderen. Of mensen hun gedrag gaan veranderen. Of dat mensen bijdragen gaan leveren op een of andere manier aan deze problematiek. En? en nou ja, dat blijkt in zijn algemeenheid. Dit hele specifieke spel, daar, daar ben ik pas kort mee bezig. Maar wij draaien al vijf jaar lang in Nederland een door NWO betaald onderzoeksproject. Dat heet Persuasive Gaming, die precies dit soort spellen onderzoekt. Mm -hmm. Er zijn dit soort spellen in staat om niet alleen mensen te informeren, maar ook bijvoorbeeld uh, attitude en te veranderen. En dat blijkt wanneer je dat spel goed, goed ontwerpt en uh, ja. uh, zodanig maakt dat het de, de juiste mensen aanspreekt, blijkt dat te werken. Uh, dus dit soort spellen kunnen een bijdrage leveren aan die, die discussie die momenteel uh, ja, Amerika verscheurt, zou je kunnen zeggen. Je zou ook mooie data kunnen verzamelen, dacht ik. Als je uh, registreert hoe mensen handelen in, in die moeilijke situaties van een migrant of van, van een... Je kan ook aan de andere kant staan, hè, in dit spel kan je ook uh, op migranten jagen, uh, zal ik maar zeggen. Ik neem aan dat dat uh, niet zo bloedig is als sommige andere jaagspelletjes, maar dat dat ook wel dat, dat een beetje netjes nee, is. Hier... Maar doen jullie dat ja, ook? Nee, Kijken jullie ook en... naar het gedrag van mensen, hoe ze, hoe ze zich in bepaalde situaties gedragen in dat spel? Nou, in. in de... Dit wordt gedaan in spellen. Kijk, nogmaals, hier ben ik uh, sinds kort mee bezig. We, we kijken dus wel naar de wijze... waarop mensen daar, daarop reageren. Het is niet de bedoeling dat wij... dat zou je nog kunnen doen, hè, dat wij uh, informatie gaan verzamelen... die dan uh, de, de Border Patrol zou kunnen helpen... om te zien op welke <laughs> wijze mensen... met dit soort spellen uh, bezig zijn. Nee. Maar het, het, is, het, zou, het is heel interessant... precies wat jij zegt, om aan de andere kant te kijken. Uh, uh, wat zegt dit over de mensen die spelen? Wat voor type mensen ze maken? Welke beslissingen uh, op welke wijze veranderen gedachten, uh, attitudes en gedrag van mensen op dit gebied. Ja. Uh, dus Het is dus, dus zeker interessant om eigenlijk naar beide kanten te kijken. En, geïnspireerd, en geraakt, uh, geïnspireerd geraakt. En gaat u in Nederland ook een, een, een spel ontwerpen om, om te kijken hoe mensen op controversiële thema's reageren? Migratie bijvoorbeeld, ook uh, in Nederland een groot die... thema. Ja, ja, zeker. zeker, zeker. Nee, die, die spellen zijn er uitvoerig. Uh, uh, uh, bijvoorbeeld ook op het gebied van, uh, van, uh, van refugees, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Uh, dat soort spellen bestaan. Okay. In dat project wat ik net noemde werken wij samen met gamebedrijven die ook dat soort spellen maken. We onderzoeken ze, bekijken ze wat de effecten zijn. Uh, dus dat onderzoek wat we in Nederland doen, al heel lang met collega's op verschillende universiteiten, uh, dat zet ik hiervoor in een andere setting. Ik heb duidelijk iets gemist, maar het staat ook niet in mijn krant. En daarvoor uh, ga je dus naar New York om dat allemaal te, te onderzoeken. Want daar, in Silicon Alley heet het geloof ik, uh, New York, uh, is waar het, uh, waar het allemaal uitgevonden wordt. Uh, in ieder geval qua Games for Change, zoals ik dat net noemde, is een hele goede plek om hier in New York, New York te zitten. Omdat je daar mensen hebt die dit soort spellen maken, die ze onderzoeken... Uh, Beleidsmakers die ermee werken, politici die ze inzetten, communities, gemeenschappen die er gebruik van maken. Dus het is hier op dat specifieke gebied een, een hele levendige gemeenschap waar je natuurlijk als Nederlandse onderzoeker uh, heel goed zijn werk kunt doen. Oké, okay. hartelijk dank uh, voor dit gesprek, Joost Razens, en een uh, fijne avond nog daar in New York. Oké, okay, ik wens jullie en jou en, uh, en al die luisteraars een goede nacht toe. Dankjewel. Oké, okay, dag. In 1964 mocht Willem van Kooten namens Radio Veronica... eens een kijkje gaan nemen in hoe men bij Joost Razens in de Verenigde Staten radio maakte. Behalve met het idee voor de top 40 kwam hij thuis met een koffer vol banden met jingles. Straks een documentaire over dit stukje audio. Daarna duikt Gerda, Bosma. Gerda Bosman weer in de depots van Museum Boerhaven in Leiden. En dit keer komt ze een bijzondere atlas tegen met de meest gruwelijke anatomische plaatjes van het menselijk lichaam. Dat allemaal na het nieuws. Blijf dus luisteren en val je toch in slaap. Geen probleem, want alle gesprekken van vannacht... en de afgelopen weken kan je terugluisteren. npo.radio1.nl slash radiofocus